Goedenavond dames en heren, mijn naam is Benno Vögel en welkom bij dit programma Peaceful Radio. We zijn uh, Peaceful Radio aflevering 720 geopend met Spirit in Motion. Een goed nieuws idee van het label Oriane Music, die 25 jaar bestaat. En deze muziek is van Sri mooi. Ja, allemaal lastige namen voor mij, maar goed, ik probeer het toch. Je kan het uh, in ieder geval nalezen op mijn website www.peacefulradio.eu. En dan ga je naar uh, Twitter of uh, Facebook en dan uh, dat vind je de playlist uiteindelijk. Wij gaan door met uh, Terry Oldfield across the universe. Veel luisterplezier. un'altra putin coroso um Om tutare youre mamma io putin altra um dare tutare youre mamma io putin altra um dare tutare Om mamma io putin altra um dare tutare youre Om io putin altra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 Um Tare tutari, ture, ma, ma, your puny, janaputin curusor. Um Tare tutari, ture, ma, ma, your Um Tare ture, Um ture, ma, ma, your Um Tare ture, ture,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 Om Tare Ture Ture Mama Ayu Pune Jana Puting Kurusa. Om Tare Tutare Ture Mama Ayu Pune Jana Kurusa. Om Tare Ture Ture Mama Ayu Kurusa. To tarry, tore, mama, je politie en een Om tarry, to tarry, mama, je politie en Om tarry, to tarry, mama, je politie en Om tarry, to tarry, mama, je politie en Om mama, om dare, te tare, tuurde, je punten, a pudding, Om tare, tuurde, je punten, a pudding, Om tare, tuurde, je Om tare, tuurde, je Om je as well. Thank <laughs> you. Mooi zijn. Een mooie titel van uh, deze cd van Christian Torzager van het label. Uh, Felix Muziek natuurlijk. Nothing But Peace. En dat is uh, part 10. Ja, daar was hij niet zo origineel in. Maar dat maakt allemaal niet uit. We gaan dit eerste uur van aflevering 720 van Peaceful Radio. EU gaan we afsluiten met Healing Water. En van Grollo en Capitanata. Die ze heet The Healing, The Healing Water. Body and Minds Music van Oriana Music. Straks kom ik graag nog voor een uur terug. Met uh, elf mooie cd's. Tot straks. Dag.